Dit is een uur literatuur, een programma vol waarheid en de menig wonder, wijsheid en de schone leringen en de reine dagkortingen. Een uur literatuur is een programma van Els van Kemenade, Maritia Witte en Ben Lonen, onder auspiciën van de literaire kringolen, technisch mogelijk gemaakt door Tim. Tim. Tim, Tim. Nou, aan dit programma gaan meewerken Els van Kemenade, Maritia Witte, Chris Heerkes, Katja Gebbing, die komt net binnen, daarvoor was die kreet, en Ben Lonen. Nou, we gaan er uh, een mooi uur van maken. Els, maar eerst maar weer eens weer de literaire nieuwtjes. Wat was er in het literaire nieuws? Welke prachtboeken staan er weer te verschijnen? Daar komt het toch vaak op neer. Hè? Um, ja, wil jij beginnen, Els, of uh, moet je nog even. Nee, nee, nee, ik heb al gejuicht. <laughs> oh, ik had nog wel allerlei nieuwtjes. Oké. Okay. Ik hou het bij de kinderboekenweek. Kinderboekenweek. Ten slotte is dat aan de orde. Ik heb ook liedjes daarop een beetje uitgezocht en uh, daar begin ik nou bij de allerkleinste. Als je nou naar onze geweldige boekhandel gaat en je loopt daar rond, dan kun je, ja dat mag gezegd worden okay, want er okay, is geen goed, naam goed, bij te passen. Geweldige boekwinkel. En je begint bij de allerkleinste, dan liggen daar tegenwoordig hele schattige boekjes. Vroeger had je die ook wel maar dan waren zo plat. Met voor kleine babytjes, een paar maanden, die zo'n beestje met een velletje erin, met een donzen dekje en weet ik wat allemaal. Een voelboekje, ja. een, voel, oh, een voelboekje, juist. Zo heet dat. Jij ja, ja. het goed ingevoerd, Maritia. Maritia. Ja, en ze noemen het ook wel vingerboekjes. Vingerboekjes. Nou, daar begin ik dan mee, en dan zijn de kinderen een beetje groter. En daar horen jullie dadelijk een paar liedjes om. Dan heb je een heel leuk boekje en dat heet Jij bent de liefste. En dat is een boekje, dat kan je loskopen. Maar je kunt het ook kopen met een cd'tje erbij. En daar zijn hele schattige liedjes op. Ik vraag me daar wel van af. Is dat gebeurd ja, een het beetje. niet kunnen lezen. Nee, nee, nee. ze je kunt daarna luisteren. Of je ja. kunt het voorlezen. Maar wat ik me altijd afvraag... Als ik, ik vind zelf hele leuke liedjes. Zullen jullie dadelijk horen of je het ook vindt. Maar ik vraag me dan altijd af of kleine kinderen die liedjes nou echt leuk vinden. Dat gaat, heb ik ook altijd het gevoel van de boeken van Joke van Leeuwen. Ik, die zijn heel aardig en leuk. En de film Iep heb ik gezien, die vond ik leuk. Maar je hebt ook het boekje Iep en nog wat allemaal. Maar ik heb eigenlijk nog nooit een kind gezien die dat leuk vond. En dan ben ik nou ook benieuwd naar, naar, deze liedjes. Maar het is toch de moeite waard om... toch ja. eens Joken van Leeuwen te kopen... en uh, Iep voor te lezen. En naar nou, die liedjes van verha de, Hans Verhagen en zijn vrouw, die zingen die. En nee, Hans Verhagen en zijn vrouw hebben de liedjes gemaakt... En de vrouw die hier ook wel eens uh, op is getreden... ...in het Jan van Mezaouhuis... ...de schoondochter van uh, Jan van Gool... ...die zingt ze. Nou, dat horen jullie straks. Dan zijn er weer... ...een stelletje... Uh, ...een nieuwe sterren... ...nou, het thema is wereld enzovoort. Hè. Nou, daar heb je dus... ...natuurlijk Thea Beckman... ...de historica die... ...mooie kinderboeken zei... ...er zijn ook weer nieuwe uitgegeven, onder andere... Dat is helemaal leuk. En ook... Uh, omzwervingen, omzwervingen van de Odysseus. Van Simon. Oh, daar heeft zij oh, ook bij. Chris van Simon. Nou, dat mag jij dadelijk vertellen dan. Nee, nee. Vertel nee oké. Okay. Nee, nee, nee. En er ligt, er ligt ook een heel mooi boek. Vond ik mooi. Alleen maar platen. En dat zijn de oorlogen van gisteren en vandaag. Dus echt een platenboek. Met wat teksten. Maar heel instructief. Ik denk dat... Sommige kinderen dat heel leuk vinden. Het is van Dominica Elia. Dan zijn er natuurlijk weer de oude bestsellers. Puk van de Pettersflat ligt er weer in een vrij redelijk goedkope uh, uitgave. En uh, ja, de boeken van, die vinden kinderen toch altijd helemaal leuk, van Paul van Loon. Dat, uh, daar is nu een nieuw boek van uit en dat uh, speelt zich af in de Efteling. Dus ja, dat is uh, gaan ze op zoek naar een weerwolf in de achtbaan. Nou, dat doet het altijd goed. En uh, Jacques Vriens, die heeft ook weer een uh, boek over draken en die ze moeten doden. Die twee schrijvers, die doen het eigenlijk bij alle kinderen altijd wel heel erg goed. En die liggen allemaal heel mooi in de boekwinkel. Nou, draken moet je altijd doden. Ja, draken moet je werkelijk doden. <laughs> dus dat is een heel risje. Dus ik zou zeggen... ...vaders, moeders, opa's, oma's... ...grootvaders en grootmoeders... ...ga eens rustig lekker rondlopen. En jij vertelt... ...zo zag ik iets over theamenten, toskamenten. ...Tosca Mente. Dat is het kinderboekengeschenk, daar vertel jij iets over. Maar wat ik zeker zou willen aanraden om ernaar te gaan kijken en misschien te kopen, het boek Winterdieren. Dat is echt heel erg, het werd heel erg aangeprezen. Maar het is een, een plaatjesboek voornamelijk? Nee, het okay. nee, zijn plaatjes en heel ja. informatief, maar heel leuk geschreven ja. over winterdieren. Maar echt heel leuk geschreven. Ja, ja voor grotere kinderen. Nou, die de die hoeven niet zo... groot. Ja, Bovenbouw. god. Hè? Ja, nou ja, een jaar of tien of zo. Of, nee, ja, het ligt eraan hoe ja, ja. ja, nee, voorlijk een kind is. Ik weet niet hoe die onderverdeling nou, is. Nou, ik nee. zou ze gerust tussen ja. de acht en de twaalf of ja, zo nemen ja, ja, hoor. Ja, Maar dat is echt de moeite. Maar, en het is geen deurboek. Ik ja, bedoel, het is niet gelijk in de 21 euro of zo. Dus, dat is de gouden griffel, hè? Ja, die heeft de ja. gouden griffel gewoon. Dus dat het boek zou ik zeker aan willen. Het ja, bidi, bidi, nou dan dieren. moet je echt eens gaan oh, kijken, dat want dat is even. echt helemaal leuk. Dat staat hier in de krant, en ja. al die boeken vond ik wel leuk hoor, dat plaatsenboek over die veldslagen en zo, dat is ook heel aardig en heel informatief ook niet Op duur. niet te veel bloed aan te pas. Nee, en er ligt ook nog te koop een boek van 5 euro, een heel mooi plaatsenboek. Mm -hmm. Nou, je kunt de kust en de keur kun je grabbelen en graaien ja, In, de, in, voor in de, de boekwinkel Ja, ja. inkopen voor december Dat waren mijn nieuws En als het 5 euro is, dan word jij helemaal wild hè? Ja, dan word ik wild, ik heb het ook gelijk gekocht <laughs> Ja, dat zeg ik altijd hè, Voor maar 5 eurootjes <laughs> Maritia, neem jij het stokje over? Ja, er zijn deze week drie, drie behoorlijk bekende Nederlandse schrijvers die met een boek uitkomen. Het eerste is Oek, is Oek de Jong. Um, Van de opwaaiende zomerjurken? Ja, ja, ja, ik weet het niet. Die man heeft denk ik maar heel weinig geschreven. Klopt ja. dat? Ik heb inderdaad heel lang geleden in mijn jeugd Daarmee opweiende. is die doorgebroken hè? met die opwaaiende ja. zomerjurken. Zeker. En daarna Hock Verda's... Kind. Kind. kind. ja. ja. Ja, dat heb, dat heb ik nog niet zo heel lang, laat ik zeggen. Ja, niet Zes jaar geleden of zo gelezen. En nu is het dus uit Pier en Oceaan. Ja. En dat is mijn liefst acht, meer dan 800 honderd, pagina's. zei de. En ik denk wel ja. dat het heel erg leuk zou kunnen zijn. voor al diegenen die het heel prettig vinden om hun jeugd weer te beleven. Van dag tot dag bijna. Wat ze beleven? Hun jeugd. Een jeugd. En, hun oh. jeugd. Ja. Ja, die is een beetje van onze leeftijd, hè? Hij is zestig, en, dus uh, is van onze leeftijd. Het is de chroniek van de naoorlogse periode. Voor mij is dat nog een jonkie. Ja. <laughs> ja, hij zegt, dit boek is juist geschreven uit een nostalg nostalgisch verlangen... die tijd te evokeren buiten de grote geschiedenis om. Ik wilde niet uit een soort retrospectief schrijven... waarbij je vanuit het heden naar het verleden kijkt... omdat je daarmee afstand en ironie creëert... Mijn bedoeling was om de lezer en ook mijzelf in die tijd te zetten... en zo de jaren 40, 50 en 60 op te roepen. Ja, hm? ja, ja. Dus, 40 ja, ja, 40. Dat is vreemd ja. als je 60 bent. Ja. ja. Ja, ja. Dan ben je er nog niet. Nee, nee maar hij, hij beschrijft de geschiedenis van zijn, oh, van zijn ouders ook. Hè. Hij ja, zegt ja. Het, is, nou, het is eigenlijk zo goed als een biografie... Ja. Die, uh, waar hij heeft geprobeerd los van te komen... zodat het toch een roman is geworden. Ja. Maar uh, ik neem aan dat het inderdaad voor uh, mensen uh, van onze leeftijd... <laughs> ik weet niet of, ik nog heb, hè, of het nog peutf heb in 800 bladzijden. Ja, ja, dat dat misschien wel aardig is. Maar misschien film... wel iets voor jou, maar dit jaar, ja, dat zou heel goed kunnen, ja. ja. 800 pagina's. Je hebt die puf nog maar iets hier? Nee, ik weet het niet. Ik zou oh, ja. het kunnen proberen. Oh. Ik, ik weet niet of het mij aan zou staan. Het is een kwestie van even bladeren en dan kom je er gauw genoeg achter. En dan heb je een boek van um, Tommy Wieringa. Ja, Tommy Wieringa. Die, uh, ja. die heeft, ja, die is die heeft heel Ook weer. Nou, het grappige is dat hij inderdaad door het NRC... Het NRC ...heeft maar liefst vier van de vijf weggegeven uh, sterretjes aan dit boek gegeven. Vrij Nederland slechts twee, dus het, dat is eigenlijk zo goed als heel slecht. En Humo, het uh, Belgische tijdschrift, heeft, heeft drie uh, sterretjes gegeven van de vijf. Dus... Uh, je kunt het niet zeggen dat het is een unanieme nemoe in is het boek uh, Het heet... De, dit zijn de namen. Ja, dit hij zijn heeft, de namen. Ja. Hij heeft vrij veel belangstelling gekregen. Hij is ook al een, ja, ja, minstens ook één de, keer... De maar waarschijnlijk meer normaal uh, op tv. Geprezen. Ja, ja ik vond het wel intrigerend dat hij te vertellen had. Het, uh, maar en uh, wie was er dan nog meer? Oh ja, een achter Japan natuurlijk. Mm -hmm. Ja met zijn boek, dat kan ik even hier niet vinden uh, en buiten is het feest en buiten is het feest ja, zo heet dat boek weer ja. Ja. Ja. En, uh, ik weet niet hoe dat gerecenseerd wordt oh ja, met, met enige reserve een NRC in ieder geval um, daar ik had ik... er nou geen zin in ja, ja, ja, dat ook dat was even in een discussie of wij dat boek zouden gaan lezen met z'n allen om dat te bediscussiëren. Hè? Buiten ja. is het feest van Arthur Japin. Ja, dat was een voorstel van Laetitia, maar daar hebben we nog niks over Daar gesloten. hebben we nog niet... Uh, maar ik mailde jullie van, nou, ik heb niet zin in weer incest en weet ik wat allemaal. <lacht> ik heb vandaag geen zin in incest. <lacht> nee. <lacht> nee. Ik heb echt geen zin in om dat weer te gaan lezen. Dan word je al zo weer doodgerold Ja, daar moet je echt zin in hebben. Ja, dus. daar moet je echt zin in hebben. Dat wordt niks. Dat wordt niks. nee. Ik ben ik ben al natuurlijk heel erg, natuurlijk, maar. Maar goed, dat waren eigenlijk dus die Nou, drie Nederlandse boeken. Er is natuurlijk ook nog een non-fictieboek van Louise Fresco over over voedselverbouwen en alle. Daar zou ik nou willen dat ik daar nou moed van had om dat nou eens helemaal te lezen. Ik denk eigenlijk, als je, als je de korte inhoud daarvan leest... ...en de kant dat je al een heel het bent... ...dat is met meerdere boeken zo... ...dat je denkt, oh wat heerlijk dat... ...dat voor mij al wordt samengevat, hoef ik ja. nog niet, hmm, niet meer te lezen. Ja, hoef niet meer te lezen, ja. precies. Ja. En dat heb ik met dit boek... Uh, wat, ...de bespreking hiervan uh, zeer sterk, ja. Uh, ik zag dat haar ik, denk, bij Buitenhof met ja. ja. ja. Marianne Tiemen. Ik zag haar in Buitenhof met Marianne Tiemen. Oh, en toen dacht ik, ik wou dat ik nou eens boet had om dat boekjes helemaal te gaan zitten lezen. Maar ik vrees dat ik die moet niet heb. Maar jij hebt een heel artikel erover, dus dan kan ik dat van jou lenen. en Dan heb ik toch wat gedaan. Precies, ja. Nou, dat was het wat mij betreft eigenlijk. Nou, Maritia, mooi het gras uh, voor de voeten weggemaaid. <laughs> maar dat geeft helemaal niet hoor. Um, eens even kijken. Anand die heeft uh, De Man Zonder Ziekte geschreven. Ik heb dat in uh, anderhalve dag uh, gelezen. Uh, dat boek uh, is, uh, godzijdank, weer eens niet zo heel dik. Uh, ik denk ook trouwens dat het een beetje een vluggertje is van Anne Gunberg, uh, Maar het is weer meteen genomineerd voor de ACO Literatuurprijs. En uh, dat ergert mij een beetje. Alles wat, wat Groenberg schrijft wordt meteen genomineerd voor, uh, voor de hoofdprijs. En, en ja. daar kan ik ja. niet goed tegen. Uh, gelukkig staat er ook uh, Grip van uh, Stefan enter. enter op diezelfde ja. lijst. Oh ja. En uh, naar mijn bescheiden mening moet uh, uh, Enter die prijs grijpen. Zou dat en, niet een boek niet zijn? Uh, wat zeg oh, je? Zou dat niet een boek zijn wat we elkaar zouden kunnen lezen? Grip. Dat is, uh, lijkt me wel een boek waarover te praten is. Ja. En het is. Het is ook geen 800 pagina's. Nee, nee gelukkig niet. Uh, nee. We zullen het eens voorleggen. Ja, het aan de voorleggen. rest van de commissie. Ja. ja, nou ja. Dit, uh, hier laat ik het bij. Omdat jouw mm. gras voor de voeten is <laughs> gemaakt. Maar ja. we gaan naar een muziekje, denk ik, al. Ja, en dat zijn dan die muziekjes van... Uh, voor uh, kleinere kinderen. Kleine kinderen. En het, er zijn drie kleine liedjes. En het heet... Eerst is jij, ik zoek een woord en dan tweede is als de nacht nog niet zo oud is en de derde is one two three. Mm. Zo so koud is... Is a dog and that is a cat. Een boek is een boek en een tas is een bak. En ons is gek. Ik heb een boek in mijn. Ja, kinderliedjes, drie korte liedjes. Uh, Chris van de bibliotheek ja? met de nieuwe aanwinsten. Ja, eerst nog even over de kinderboeken weer. Ja. Um, over het boek van de winterdieren, inderdaad van Bibi Dumontac, is heel mooi, heeft de gouden griffel gewonnen. En ik had in recensies gelezen dat ze heel speelse vergelijkingen maken en maakt en um, de verbeelding zit erin. En het zijn portretten van dieren die in de poolstreken wonen, dus in een heel koud gebied. En het is nonchalant en opgewekt en liefdevol. Dus voor kinderen die kunnen daar belangstelling voor gaan krijgen... gewoon door de manier van schrijven. Dat kan zo goed. En dit, dit boek van Simon van der Geest... en dat heet Disses... gaat over Odysseus... maar dan ook bewerkt voor kinderen... heeft ook een gouden griffel gekregen. En dan heb ik verder nog... Uh, even kijken... Cape Vogel, dat is een prentenboek en die heeft een zilveren griffel gekregen... En even kijken, toen kwam Sam van Edward van der Vendel, ook in Zilveren, en een, ga één jeugdboek bespreken. En dat is een bewerkt uh, volwassen boek, geschreven door de beste vriendin van Anne Frank. En dat is nu bewerkt voor kinderen. En dat heet Je beste vriendin Anne. Het is opgedeeld in vier delen. Deze beste vriendin zat met Anne op het Joodse Lyceum in Amsterdam... En dan komt eerst het gedeelte voor uh, die schooltijd, dan de, scho de gezamenlijke schooltijd. En dan komt de oorlog en dan verdwijnt Anne ineens voor haar, want daar snapt ze dus niks van. En dan later na de oorlog komt ze erachter hoe het met Anne gegaan is, en vooral door de uh, vader Otto Frank. Het is een, een mooi boek, fijn leesbaar, goed met de sfeer uit die tijd. En de gevoelens van de schrijfster zijn erin gemengd. Dus de vriendschappelijke gevoelens. Um, dan begin ik aan mijn volwassen boeken. Um, van Mark Haddon, of Hardon, Het Rode Huis. Hij was bekend door een boek. Dat heette um, Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht. Dat is een, echt een heel erg leuk boek. En dat is een jeugd en volwassen boek. En dit is ook weer een heel apart boek. Het gaat over twee uh, gezinnen, die gaan samen op vakantie. En ze hebben bijna geen contact buiten die vakantie gehad. En tijdens die vakantie komt van iedereen uh, ja, zijn leven, zijn problemen, allerlei dingen naar boven. En het wordt elke keer vanuit een andere persoon uh, geschreven, maar je weet meteen wie het is. Het is dus echt, echt de personen een... zijn goed? Uitgebeeld, als ja. je het meteen weet hoe het Ja, is. echt ja. heel erg goed. Het heet dus Het Rode Huis. En dat is het vakantiehuis waar ze een week samen doorbrengen. En wie is ook weer te schrijven? Mark Heddon. Heddon. Okay. Heddon, ja. Mijn tweede boek is van Geert Mak. En dat heet Reizen zonder John. Dat gaat over Amerika. En dan... Eh, die John is John Steinbeck. Die heeft vroeger een reis in Amerika gemaakt. En daar ook een boek over geschreven. En uh, Geert maakt die reis opnieuw. En vergelijkt de, het Amerika van nu met het Amerika van toen. En daar zit dus vijftig jaar tussen. En dan ziet hij al die veranderingen. In het landschap, in de mentaliteit. Um, ja, bijvoorbeeld de kleine dorpen die helemaal leeglopen. Hij geeft ook historische uitweidingen over bepaalde plaatsen, zoals over oorlogen, rasverhoudingen en presidenten. Het is een um, uiterst toegankelijk boek, zegt de recensie, voor een breed publiek. Mm. Geert Mak uh, is een Koorle geweest, toen heeft hij daarover verteld. Hè? Ja. Ik weet niet of je erbij was, ja, of was iemand ik... van jullie bij. Jij was er wel ja, bij? Ik was erbij. Ja, toen werd hij... Uh... Daar ook uh, over aan de tand gevoeld over, over dat boek. Kun jij het je herinneren Maritje? Ja, is een jaar geleden? Of, nou ja, nee. Zo lang is het niet geleden. Het nee, nee, nee, nee. nee. Ja. Uh, ik herinner me dat hij uh, vertelde uh, dat, dat hij uh, er ook achter was gekomen hoe uh, Steinbeck destijds te werk ging. Ja, uh, het lijkt allemaal heel minutieus beschreven. Uh, bepaalde dorpen en, en plaatsen. Waar hij met een rotvaart doorheen is gereden, dus wat hij dus gewoon uit zijn grote duim gezonnen ja. heeft. Hij <laughs> heeft echt grote stukken <laughs> dus, verzonnen, hè? Gewoon, gewoon, ja. ja, stukken verzonnen. Ja. Uh, terwijl, terwijl je als lezer de indruk krijgt dat hij ja, daar hele precieze beschrijvingen geeft. Van ja. enfin, daar is Geert Mak achtergekomen en dat schrijft hij dan ook op in ja. dat boek. Ja, ja. Ja. Het, dat het boek heel... van John Steinmeck is overigens weer opnieuw uitgegeven. Ja, dat klopt. Oh, ja, ja. ja. ja. Ligt ook. liggen naast elkaar. Liggen naast elkaar. Bij ons ja, dan slagen ze ook. Dat heel even leuk. naast elkaar. Die trekken dan samen op. Ja, die boeken. Ja dan, je die. Ja. ja. dan weer een nieuw boek van Ruiz Safon. Uh, de Gevangenen van de Hemel. Dit is het derde boek in een, ja, in een serie van vier boeken. Dus het vierde moet nog gaan komen. Het eerste was Schaduw van de Wind. Het tweede, Het Spel van de Engel. En het speelt weer in Barcelona. En dit keer gaat het over een. Vriend van de boekhandel, ja, van de man die werkt in de boekhandel. En die heeft de Spaanse burgeroorlog meegemaakt. En daardoor krijg je dus eigenlijk een hele geschiedenis over die oorlog. Met um, avontuur en spanning. En het schijnt weer heel mooi geschreven te zijn. Net als de twee vorige. Oh. Dan een boek um, wat lijkt op een boek wat ik vorige keer had, van die... Um, die man die helemaal van Zuid-Engeland naar Noord-Engeland loopt. Uh -huh. En dit boek heet uh, De honderdjarige man die uit het raam klom oh ja. en verdween. Dus dit gaat ook weer over een oude man die, uh, die ontsnapt. En Waar de, ja, vanuit zijn bejaardentehuis. Uh -huh. <laughs> maar die, deze man die, krijgt, uh, of die komt in bezit van een uh, koffer met geld... En dat is eigenlijk een koffer van criminelen. Dus vanaf, vanaf dat moment wordt hij achtervolgd door de criminelen en ook door de politie. Oh, die ja. moet een college tour komen. Dat is allemaal heel actueel. Ja. <laughs> en je krijgt via ja, hem ook weer helemaal zijn verleden te zien. Ja, dan lees je over. het ja, is een heel karmisch verhaal. Ja. Er komen ook allerlei historische, ja, historische voor, gebeurtenissen. Ja, historische gebeurtenissen. komen er allemaal in voor. Ja, er komen allemaal... Ja. De, President. Ja. Een, een, en de vriendin, andere... vriendin de vriendin van Mao. De vriendin van Mao hier. Ja. Ik heb het cadeau gekregen van iemand die zegt. Ja. Tranen met taarten gelaten. Ja. Oh ja. Fantastisch. Je het het dat zo'n leuk boek? Ja, ja. Met ik het krijgt heel veel verwachting recensie. begon ik daar dus aan. En, en ik, het was heel kom. Vond je en het leuk? Ik heb zeker mijn ogen droog kunnen houden. Oh, <laughs> <hijf> Geen tranen met taarten nee. gelachen. Maar, je maar gelachen. Hebt het, het is een Engels boek. Het is, nee, het is uh, ik weet niet. Of, of Amerika? Even kijken. Ik weet niet eens. Het Nee, het is... Ik heb het in Nederland Het is een Zweedse journalist die het heeft geschreven en die woont in Zwitserland. Ja. Dus het is een Zweedse en hij wordt vergeleken met Pasilina. Die schrijft ook allemaal van die boeken. Die kende ik helemaal niet, die schrijver. Nee, ik ook. Er zit heel veel zwarte humor in. Dat is nog een film, man. Pasolini. Nee, nee, Paselina. Pasilina. heb ik het over En die is fins. Oh. Ja. ja, en dit boek heb ik al gehad van Maersen. Dus ik ben weer rond... Je hebt je stapeltje heb besproken. Heb je dat? Uh... Ja, dat ja. ze allebei En wat was dat wat daar bovenop ligt? Je zegt... Uh... Deze. Oh, dat is van Anne. Je beste vriendin. Ik snap ja. toch niet zo goed dat die mensen... nou 50 jaar naar dato of zo... Zo lang, hè? En dan zijn ze 12 ja. of weet ik wat geweest. Ja. Dat ze dan zo'n boek gaan... Maar kan misschien hielden ze in. toen wel dagboeken bij, hè? Ja, ja, maar ik kan me er nooit zoveel bij voorstellen. Nee. Hebben jullie er wel? Nee, dan, dat je na 70 jaar nog een boek gaat schrijven. Ja, ja, ja, voor, ja, voor dus. iemand die je dus maar betrekkelijk kort hebt. Ja, Komt natuurlijk. Hè. Ja. Maar goed, het zal wel. Het zal wel. Ja. Maar ik schrijf dat nou totaal niet omdat gaan. Nee, doen. nee, maar je. Nee, dat denk ik ja, kom op. Ja. Goed, Chris, dankjewel. Ja, Tot dankjewel. De, de volgende maand weer, hè? Ja. Ja. Ja. ja. ja. Mm. Muziek. Oké, okay, we gaan weer ja. naar. Ja, weer. Oeh, ja dan we blijven we bij de. Muziek uit na, uh, Ja, zuster en nee, zuster, en het gaat over de wereld en reizen. Wasje nog karot, krijgen we nu. Bosje oh, nog karot. Met de zerarden wij van wist je dan was over de zetten jagen wij van wist je ja. dan <laughs> wasje, van wist je dan wasje, van wist je dan wasje dan de raam. nader, nergens kunnen wij schuilen. Harder, harder gaat de slee. Van Wijnsje naar wasje, sneller, sneller draait het paard Van Wijnsje naar Wijnsje, van Wijnsje naar wasje. van Wijnsje naar wasje naar Gara. Luister, dan ze komen nader zonder benen doeg rijd ons voor, rijd ons vader, zie je rode ogen. Harder, harder loopt het paard Van beestje naar Bosje sneller, sneller gaat de slee Van beestje naar Bosje Van beestje naar Bosje Van beestje naar Bosje Naar, naar karaan zal mezelf naar buiten stort Ik mij uit de slee Ik spring uit de slee. Vader, vader, nee, dat niet. Precies, hè? Ja. Nou, aangeschoven, Katja Gebbing. Je hebt altijd voor ons een column, maar je hebt zelfs vanavond wat meer, geloof ik? Een stuk uit je nieuwe roman? Een stuk uit mijn nieuwe roman uh, Vluchtoord, waar ik, uh, ik heb een derde af heb. Uh, en ik hoop dit jaar uh, het helemaal af te schrijven. Dus uh, ik... Uh, Even eerder... Een, ja, een lat ligt hoog. maar dat. Een een uh, um, ja, maar dat moet wel lukken. Mm -hmm. En de column die ik heb is, uh, verschijnt deze maand in uh, het magazine Hockey.nl. Um, en het gaat over gezag. Met vier opgroeiende sportende pubers is een strakke organisatie thuis een pre. Niet dat dat altijd lukt, maar het helpt enorm wanneer alles ligt waar het moet liggen. Waar liggen mijn hockey sokken, hoor ik mijn zoon brullen van boven. En ik vermoed met grote zekerheid dat dit een dwingende vraag voor mij is... Hoewel ik de aanhef moeder, mam of weet jij misschien niet gehoord heb. Ik zucht, zwijg en wacht. De zoeker het al naar beneden en vraagt geagiteerd waar die fucking sokken zijn. Wie ze heeft zal het bezuren en nog een paar krachttermen die ik voor het fatsoen hier maar even achterwege zal laten. Ik zeg, kijk eens bij de S van sokken en duik snel met mijn hoofd in het keukenkastje. Uh, goede plek ook voor moeders trouwens. En wacht op een sneer. Mijn zoeker heeft scherp geschud inderdaad al voor handen en briest... of ik wel weet dat ik absoluut, absoluut totaal niet grappig ben. Fucking irritant zelfs, zeker nu die haast heeft. Kom op, je weet het mam, je bent niet grappig. Nooit, never, ever. En voor de duidelijkheid probeer alsjeblieft ook niet grappig te zijn. Vooral niet wanneer mijn vrienden langskomen. Die vinden je namelijk 100% zeker niet. Nog even en ik ga het zelf geloven. Ik kijk naar een wedstrijd van mijn zoon die wordt gefloten door een vrouw. Ze is dik 70 en haar houding en doorleefde gezicht dwingen, al zonder dat ze iets doet, respect af. Geen vrouw om mee te spotten, dat zie je meteen. Miss Tetsje fluit kordaat voor een overtreding. Niets bijzonders. De jongen die verhaal komt halen en overigens nog wel mevrouw tegen haar zegt... maar verder in alles dwingend en recalcitrant is, krijgt een kruis van haar. Kijk... Dat is duidelijke taal. Dat betekent eraf, du out in. Een tweede hokje, die even later eenzelfde soort overtreding maakt, kruis. Maar hij doet er een schepje bovenop en probeert scheldend de discussie met haar aan te gaan. Daarvoor krijgt hij een extra kruis van Tetje. Ik kijk, en dat betekent. Ah, verwijdering van het veld. Ze is streng. Wat heet? Ze is fantastisch. Ik wens haar aan mijn keukentafel. Hm. Zeur over te eten, prt, kruis en van tafel. Grote mond erover, prt, naaikamer. Eindelijk, bedenk ik, is het sportveld nog een van de weinige plekken waar gezag ook nog echt gezag is. En weerwoord niet wordt geduld. Thatcher aan de macht. Ik ga ervoor. Leuk. Juist, juist, juist. Zeg, ik ken kruis niet. Is dat een rode kaart in het hockey? Of, maar hoe, hoe wordt dat aangeduid dan? Ja, dat is een... Uh, nou ja, ze, ze maken echt met hun handen de baar, een, een, uh, met een kruis. Arm. Met de armen, ja. En dat is... Uh, en dat betekent... Moeven. Uh, Moeven. Geen, discussie, move. Meer, zo, Geen ja. discussie. Ja, prachtig. Ik uh, viel met mijn kont in de boter daar langs de <laughs> lijn weer. Ja. Nou, is leuk. nou heb je geïntroduceerd. Wat zeg heb je? Heb je heb ja, nou, nou uh, ze weten nu precies wat het betekent, Ja. Goed, het stuk wat ik ga voorlezen... het boek gaat over een, uh, een vrouw, een schrijfster die uh, in een uh, houten huis aan zee woont, alleen. En uh, een aantal maanden per jaar in hotels uh, werkt aan haar nieuwe boek, boeken. Um, en het stuk uh, wat ik nu ga voorlezen is een, uh, een gedachte van haar. Op een ochtend werd ik wakker in mijn eigen leven. Dat wil zeggen, ik ontwaakte, gewoon in bed. Ik was nog niet wakker in mijn ziel... Daar sliep alles nog, zoals bij zo vele. Maar ik voelde dat deze dag anders zou gaan worden. Ik deed wat ik moest doen. Ik hielp iedereen de deur uit. Dat waren veel mensen. Mensen en mensenkinderen. Ze liepen op mijn grond. Dansten op mijn wortels. Ze groeven kuilen in mijn kracht... en goorden het opgegraven zand achterloos op een berg. De berg groeide, groeide en groeide. Ik groef zelf ijverig mee... Ik groef zelfs zo hard en goed dat de kuil gevaarlijk diep begon te worden. De kuil was op een dag zo diep dat zelfs ik, met al mijn controle- en checkmogelijkheden, de bodem niet meer kon ontwaren. Ik ging dus maar gewoon zitten naast de kuil. En versuft staarde ik in dat diepe gat dat we met z'n allen gegraven hadden. Dat was een klus geweest, zeg. Wat waren we druk geweest? Jaren en jaren en jarenlang. Knap gedaan. Ik vroeg me verwonderd af of we iets zouden kunnen doen met dat levenswerk. Het gat zou voor anderen misschien ook handig zijn. Wat deden wij er eigenlijk mee, nu het voltooid leek? En was het wel voltooid, of dacht ik dat alleen maar? Ik staarde in het donker van het gat en voelde een leegheid, groter dan mijn vroegere droom, te zweven in het heelal. Het heelal kroop in mij en galmde tonen die gehoord wilden worden. Ik moest wel luisteren. Ik moest wel kijken en denken. Niemand zag mij die ochtend zitten. Ik zag alleen mezelf. Keek op een afstandje naar de vrouw naast die kuil. Mijn lijf fixeerde zich die dag en in de dagen die volgden. Mijn lijf bleef zitten naast die kuil, op die plek naast dat levenswerk. Ik bewoog alleen gedachten en taken. Taken uitvoeren kon ik nog prima. Ik draaide mijn bedrijf op wilskracht. Bewoog dus wat bewogen moest worden. Of zou ik daarmee kunnen stoppen? Zou de broodtrommels zich vanzelf vullen? Zou de tanden zich vanzelf poetsen? Zou de lessen zich vanzelf leren? Mijn kinderen keken vol afschuw naar de moeder naast die kuil. Ook al was het ons gezamenlijke doel geweest, het uiteindelijke resultaat kwam toch vooral voor mijn rekening, vonden ze. Ik moest uitkijken dat er niemand inviel. Pas op, kijk uit! Ik gilde het de hele dag. Kijk uit waar je je voeten zet, die kant op. Dat vond iedereen prettig. Kijk, dat wezenloze mens op de bank doet nog wat ze moet doen. Ze lijnt ons uit. Ze geeft nog steeds bedding aan wat we verlangen en willen. Een moeder die stuurt en koerst. Ik koerste. Zij koerste mee. Dat leek een geweldige constructie. Ik begon stijgers te bouwen in de kuil. Voorzichtig en behoedzaam. Want het zand was verraderlijk. Maar het lukte. Natuurlijk lukte het me. Ik was bedreven geworden in het dirigeren van mijn wilskracht. Dat brommende beest in mij dat alles gewillig uitvoerde. Moe zijn? Wel nee. Kracht verliezen? Echt niet. Ik ging door. En binnen een jaar stonden de stijgers. Iedereen kwam kijken. De kuil was nu een monument geworden. Alle krakke mikkige wanden waren gestut en veilig. Hier zou niets meer instorten. Hier kon gebouwd worden. Dat dacht ik. Dat dacht iedereen. Ja, ja, mindful. Je kijkt er van een afstandje naar, niet? Nou, zeker, ja. ja hier gaat, dit is eigenlijk het enige, st enige stukje in het boek waar het over de moeder gaat. Ja. Uh, verder wordt er met geen woord gerept over uh, opvoeden, over kinderen. Oh, Oké, okay. uh, ja. okay, maar dit was, uh, dit was een gedachte van de hoofdpersoon. Ja, ja. Oké, niet een droom. Nee. Er zitten wel ook een aantal dromen in. Ja, uh, ja die als je ze leest uh, werkelijk lijken. Uh, dus uh, ja. ja, dat wel. En het is, uh, verder is het in de ik of... Uh, is het, uh... het is uh, in de ik-vorm geschreven. Ja. Oeps. <laughs> Oké, okay, ja. Uh, ja. Ik ben roos benieuwd. Het maakt me wel nieuwsgierig naar... Uh, het hele verhaal hierachter. Ja, nou je mag rustig een keer een stuk uh, lezen. Ik heb een aantal uh, meelezers, uh, een stuk of zes, mm -hmm. die uh, ja zo één keer in de maand een keer uh, de nieuwe stukken lezen. Mm -hmm. En feedback geven. En uh, ja, dat werkt uh, perfect. Hey, ja. Ja. Oh, je stuurt op... Uh, ja, hier. er zijn een paar mensen die, uh, die graag lezen en die, uh, die met mij meelezen. Ja, ja. Maar je ja. stuurt het oh, op per e-mail? Ja. Oh, ja, ja, ja. Je hebt niet thuis een koffiekrans en iedereen leest. Nee, nee dat kan ik niet tegen. Ja, ja. Nee, ja, dat is, ja, je hebt ja, toch nee, geen, uh, dat is geen, geen uh, redacteur, uh, hè? Nee, ik heb geen redacteur. Nee, ik heb wel een uh, corrector strakje, zoals het klaar is. Uh, ik heb één iemand die heel serieus meeleest en ook echt... Uh, ja, een, een, een grote literatuurkenner is. Dus da daar heb ik veel aan. Hmm. Um, ja, en daar... Kijk, als ik een keer vast zit en een wending zoek... dan, uh, dan bel ik hem op en dan, dan praten we daarover. Ja. En dat, uh, dat helpt wel. Oh, dat is fantastisch, ja. Als je maar, dat, ja, die het, hele klusting in eentje moet klaren... je moet er af en toe even door iemand weer... Uh... Ja, of die zegt van... goh, ik zou hier wel iets, een gesprek uh, willen. Hè? Dat, dat maakt het uh, net even... want je hebt een heel zwaar stuk gehad... Uh, even een luchtig gesprek. Uh -huh. En uh, wat ik lastig vind is, is die structuur vasthouden. Zeker omdat het nu een boek wordt van uh, 300 pagina's... Is, is die structuur heel belangrijk. Mm, maar je weet heel goed wat je allemaal uh, wilt schrijven. Het boek zit als het ware al helemaal in je hoofd. Ja, eigenlijk wel. Uh -huh. ja. Het verloop van het boek. Je weet ja, waar dan je dan dan je En toch laat vorm ik me wel zelf komen. weer verrassen. Als ik, ja, ja. Als ik werk, dan, um, dan weet ik eigenlijk niet waar ik die dag uitkom. Dus uh, het, het blijft voor mij ook wel steeds spannend... Maar de grote lijn, die zit wel in mijn hoofd. Ja, ja. Ja. Zit er al lang in? Of is dat ja, al, al een paar jaar. Ja. Oh, ja. je bent er al heel, zo lang mee bezig. Met ja. dat hele, ja. Maar dat heb ik ook want met, met een volgend boek al, hè, wat ik dan en denk van ja, maar dat is niet voor nu, dat is voor over een paar jaar. En dat, ja, ja. Dus dat... Je maakt wel voortdurend aantekeningen, neem ik aan. Hmm. Nee, zelf Nee, als dat als, als inderdaad uh, van als dit soort het... gedachten bij je opkomt... en denk ik, nee, kan ik kan hier eigenlijk niet gebruiken. Dat doe ik voor mijn volgende boek. Nee, zelfde. Dan heb je dat niet nodig nee. om dat... Uh... Nee. Nee. nee, dan komt het, als ik, als ik werk en zit, dan komt het terug. Mm -hmm. ja. ja, ja, het heeft de ervaring je geleerd, ja. Hoeveel ja. mensen komen in jouw boek voor? Is het een... Uh, speelt het zich voornamelijk in, in de, hoofd, de hoofdpersoon uh, af? Um, Alle belevenissen? Ik denk dat ik nu... Uh, even kijken, nou ik op een derde ben... dat er zes mensen... Uh, in meedoen. Ja, ja. Waarvan één hoofdpersoon. Uh, oh, ja. Ja. En dat is de ik. En dat is de ik. Ja. Ja, ja, er wordt niet een ander. Nee, of, ik ga niet zoals perspectief... in mijn eerste boek uh, drie, of drie uh, verschillende perspectieven gebruiken. Nee, nee. ik nee. houdt het nu nee. bij, je, bij ja. Je, ja. Nou. Ja, nou uh, succes dan met Dan heb je nog heel uh, wat te doen als met je in uh, januari klaar wil zijn. Uh, ja, nou, uh, dat is mijn streven. Maar goed, er staat niemand in mijn nek te hijgen. Nee, uh, dat is ook weer. Mauritia wil misschien wel meelezen. Ja, ja, als jij, als jij het. Uh, ja. Ja, niet dat je te veel aan hebt, maar als jij Nou, dat denk ik wel. Iedereen kijkt en leest anders. En, uh, ik zeg niet dat ik er altijd iets mee doe, maar ik vind het gewoon wel heel prettig dat, dat mensen eerlijk zeggen: van, Nou ja, dat. Uh. Ja. Nee, ja, ik hou me aanbevolen. Ja, goed. Ik heb het al een keer geprobeerd naar je te mailen, weet je het nog? Het is mislukt. Nee. <laughs> dat kreeg ik terug. Uh. En toen, heb, toen had ik je mailadres niet meer. Dus, uh, Oké, okay. nou, gaan we nog een keer uh, afspreken. Ja. Nou goed, okay, dankjewel. We. Tot de volgende keer weer, Katja. Graag gedaan. En we hebben nog zeker muziek. Ja, nu voor de, de, de ouderen jeugd. De ouderen jeugd. Een Engels lied van Adele, wat die helemaal hot is voor de ouderen. First Love heet dat. So little to say, but so much time. These by my empty mouth are in my mind please wear the face the one where you smile because the lighting up my heart when I start to cry forgive me first love, but I'm tired get away to feel again First Love van Adèle, ik vind het eigenlijk wel een mooi bruggetje naar mijn recensie, want daar gaat het ook over een eerste liefde. Nou. Van André Makin, Het leven van een onbekende man, uitgegeven door de Geus en Breda, uh, nog dit jaar, 2012. Shutov, een Russische emigrant in Parijs, schrijver van moeizaam lopende boeken, niet de jongste meer, in de jaren tachtig nog als dissident uit de Sovjet-Unie verbannen, dertig jaar geleden alweer. ...likt zijn wonden en koestert zijn nostalgie. De wond wordt toegebracht door de veel jongere meid Lea... ...met wie Tchutov twee jaar lang heeft samengeleefd. Zij gaat van hem weg. De houdbaarheid van hun relatie is voor haar voorbij. De nostalgie is dat onbegrijpelijke heimwee van elke Rus die buiten Rusland leeft. Voor Tchutov komt daar nog de herinnering bij van zijn jeugdliefde Jana. Hoe zou het haar vergaan zijn... Zou ze nog wel eens aan hem denken? Als hij haar zou vinden en opzoeken, zou het nog iets kunnen worden? Szoetov is oud en cynisch genoeg om te beseffen dat zijn dagdromen nooit werkelijkheid kunnen worden. Hij kent uiteraard zijn Tchekhov. Ik hou van je, Nadjenka. Tsjechov zat tegen het melodramatische aan, maar hij kwam er toch weg mee. Enfin, wat heeft Szoetov te verliezen? Hij gaat op zoek naar zijn vroege vlam en het is ontnuchterend simpel. Na twee, drie telefoontjes heeft hij haar gevonden en zelfs aan de lijn. Hé, hey, hallo, en hoe gaat het? Leuk je nog eens te horen. Als je naar Petersburg komt, moet je beslist bij mij langskomen. Ik heb het wel druk, maar ik kan altijd wel een gaatje vinden. God zeg, wat leuk. Het gaat allemaal te gemakkelijk. Het is te gelikt. Er komt niets van lijden aan te pas. En zonder lijden is het voor een Rus van de oude stempel niet echt. In deel 2 struint Sjoethoff door Petersburg. Er is een festival gaande, de stad bruist van leven. Hij, hij, hij kent de stad niet meer terug. Wat Jana betreft, hij bereidt zich voor om 30 jaar bij haar op te tellen en hoopt dat hij nog iets van het meisje terug kan vinden. Deze voorbereiding is onnodig. Ze is niet veel veranderd. Ze is nog slank en ziet er patent uit. Maar ze is een nieuwe Rus geworden. Ze barst van het geld en ze bezit een hotelketen. Ze is druk bezig om een communalka te verbouwen tot een paleisje voor haar alleen. Het sloperswerk is zo goed als klaar, er komen enorme zalen voor Jana en haar zoon. Er is nog slechts één hobbel te nemen, een oude doofstomme man die zich heeft verzet te vertrekken en die nog steeds een kamer bezet in het voormalige wooncomplex. Als ze tijd vrij kan maken eten Jana en Sjoethoff in de duurste restaurants en hij ontdekt dat ze elkaar niets te vertellen hebben de dromen kunnen ontmanteld worden. Op de drempel na deel 3 maakt Shutov kennis met dat oude obstakel. Shutov neemt het op zich om op de oude man te letten... als zo'n vlat, een superpatser, door zijn vriendinnetje wordt gesommeerd om uit te gaan. Moeder Jana had die avond vlat opgedragen op de oude man te letten... want het zou slechte publiciteit geven als hij nog in hun huis de pijp uit zou gaan... De oude man, blijkt Volski te heten, bepaalt niet doofstom te zijn. Heel deze lange aanloop, niet de sterkste tekst die ik van Marquine gelezen heb, was kennelijk nodig om bij deze onbekende man uit te komen, de titel van het boek. In deel 3 en 4, tijdens een doorwaakte nacht, vertelt Georg Volski zijn levensverhaal. Deze bladzijden zijn dan weer het mooiste wat Marquine ooit geschreven heeft. Hmm. Het gaat over... De verschrikkelijke geschiedenis van Rusland, het beleg van Leningrad, de oorlogsjaren, de jaren daarna onder de grote zuiveringen ten tijde van Stalin, de gulag, de kampen, de dood van Stalin en de dooi, maar toch ook weer de verschrikkingen die hetzelfde bleven onder het Sovjet-regime. Vlak voor de oorlog ontmoette Georges het meisje Mila. Ze studeerden beide op het conservatorium. Met Georges en Mila krijgt de verschrikkelijke geschiedenis van Rusland een contrapunt in de onverwoestbare liefde... van deze twee jonge mensen voor elkaar. Makien schrijft een ongeëvenaarde love story... altijd de stuf van een roman. Aan het begin van de oorlog verliezen ze elkaar uit het oog. Tijdens het beleg ontmoeten ze elkaar weer. Ze sluiten zich aan bij de troep toneelspelers van het theater... dat door blijft draaien... terwijl de toneelspelers bij bosjes sterven van de honger. In de zaal zit het vol met mensen die de kracht niet meer hebben om te applaudisseren. Een stille buiging is hun dank. Georges en Mila gaan zingen aan het front, vlak, uh, vlak uh, bij het front ter verhoging van het moreel van de soldaten, vlak voordat de aanval weer wordt ingezet, vlak voordat de kameraden bij bosjes sneuvelen. Ze verliezen elkaar weer uit het oog. Volski gaat dan in normale dienst en zal bij de troepen zijn die Berlijn innemen. Na de oorlog vindt hij Mila terug als een vrak, een, drank, een drankverslaafde vrouw... die zich ten lange leste geprostitueerd heeft om voedsel te krijgen voor weeskinderen... die zij ten tijde van het beleg onder haar hoede had genomen. Hallo, Immanuel Kant, het doel heiligt de middelen niet? Georg trekt Mila uit dat leven van drank en ze gaan een onopvallend leven leiden... op de plaats waar ze voor het laatst gezongen hebben. Van het massagraf maken ze een ordentelijke begraafplaats voor Russen en Duitsers... Deze menslievende daad wordt op een gegeven moment opgemerkt en als staatsvijandelijk beschouwd. Ze vallen ten prooi aan de waanzin van Stalin die overal vijanden van het communisme ziet. Beide worden veroordeeld tot strafkampen. Georg vijf jaar en Mila tien jaar. Als de archieven onder de glasnost opengaan, zal blijken dat Mila tijdens de verhoren alle schuld tussen aanhalingstekens op zich heeft genomen. Ze blijven contact met elkaar houden door de belofte... gedaan voordat ze uit elkaar gescheurd worden... ...naar kampen duizenden kilometers van elkaar verwijderd... ...dat ze elke avond naar de hemel zullen kijken en aan elkaar denken. Melodramatisch. Ook de kampen overleven ze. Weer komen ze bij elkaar en vinden ze werk in een tehuis... ...voor meervoudig gehandicapte kinderen waar nauwelijks iets voor gedaan wordt. Er is een kleine, krakkemikkige staf. De directrice merkt op dat het niet duidelijk is... Of zij op de kinderen passen of de kinderen op hen. Georges en Mila krijgen het klaar om de liturgische kinderen tot leven te brengen, via de liedjes die ze hen leren. Op een gegeven moment brengen ze de kinderen ertoe om een toneelstuk op te voeren. En voor iedereen is er een rol. De kinderen bloeien op, het is pedagogisch en sociaal een geweldig succes. En opnieuw komen die Karpatenkoppen. De inspectrices met het formaat van een biertom, diezelfde types die je ook ziet als bewakers van de Pussy Riot meiden, om de zaken kapot te maken. Het is een carousel, beseffen ze. Alles wat van waarde is moet kapot in dat verdoemde land dat Rusland heeft, heet. Het heeft geen zin meer om er om nog wat te zeggen. De taal heeft elke betekenis verloren. Ik heb heel wat gelezen over Rusland en de Sovjet-Unie, maar wat Makin in het leven van een onbekende man schrijft, slaat alles. In het laatste deel 5, de roman heeft een heel klassieke opbouw, keert Szoetov terug naar Parijs voor goed genezen van zijn nostalgie. Hij zal nog één keer naar Petersburg teruggaan om een steen te laten maken voor het graf van Volsky, die niet lang nadat hij in een bejaarde te huis is gekomen, sterft. Onbekende man staat op het graf maar Sjoethoff is de enige die het verhaal kent en die op de steen een volledige naam kan zetten met geboorte- en sterfdatum. Ik citeer het slot van deze meesterlijke roman. Ik citaat dus. Dat moest gebeuren, houdt Sjoethoff zichzelf voor. Maar tegelijkertijd zal dat opschrift de mensen meer informatie geven dan de vermelding onbekende man? Misschien zelfs minder. Hij staat op, begeeft zich naar de uitgang en blijft opeens staan. Dat is nu precies waarover geschreven zou moeten worden. Over die onbekende vrouwen, die onbekende mannen die van elkaar hielden, maar wier verhaal nooit verteld is. Terwijl hij over de weg loopt die naar het tehuis voert, neemt hij van de Finse golf niet veel meer waar, waar dan een nevelige streep. Nog nooit zag hij in één blik zoveel hemel. Dat is het einde van de roman. Dat heb jij met groot interesse dat gelezen? Dat heb ik uh, met, met groot uh, interesse, met groot genoegen gelezen. Nogmaals, het, het komt eigenlijk, vind ik, wat, wat laat op gang. Want er, daar is die hele lange aanloop waarin, ja, waarin hij wel het verschijnsel uh, beschrijft van, van Russische immigranten En waarin hij uh, die shock uh, beschrijft van uh, mensen die dan een lange tijd terugkomen en een Rusland aantreffen dat totaal veranderd is. Die, die nieuwe rijken en wat, wat er allemaal gebeurt, dat dat, dat is gewoon walgelijk is. En, en uh, ja, goed, goed, dat staat dus in die eerste delen. Maar, maar het, het eigenlijke verhaal komt uh, wanneer die, uh, die, die doorwaakte nacht uh, met, met die onbekende man uh, doormaakt... ...die dat zijn levensverhaal vertelt. Ja, uh, dat, dit kun je natuurlijk in een recensie niet, niet terugbrengen. Maar, maar dan uh, vind je zo'n zo indrukwekkend proza... Van meneer uh, Effieboek? Dat is van uh, dit jaar is het yeah. uitgekomen oh, van André Marquin. Het leven van een onbekende man. Dan is Marquin uh, weer op zijn best. Uh, want we kennen hem van het Franse Testament. Daar ja, is hij mee Cook, doorgebroken. Een heel mooi boek, ja. En uh, daarna heeft hij uh, ja, nou ja, verschillende boeken geschreven. Eerst in het Frans, toen vertaald het Russisch. En woont en, hij ook in, in Frankrijk? Ik denk dat ja, hij in Frankrijk woont. Ook, ja, ja. Hij ja. woont. Ja, hij woont in Frankrijk. En uh, ja, ik vind hem een groot schrijver. Ik, uh, ik lees hem graag. Heb jij die boeken na het Frans Testament ook gelezen? Ja. Oh, ja. Ik, niet. Nee, ik heb één daarna ook nog gelezen. Ja. En ja. dat was ook een uh, was ook prima dus Ja, Dus uitleggen. dat is een goede aansteker of opsteker om dat boek te gaan lezen. Hoe ja, ik nou? kan het je wel, uh, wel Aan aanbevelen. Ja. Ik had eigenlijk nog een nieuwtje. Want ik ja, dan hebben nog een willen... paar minuutjes. We kunnen dat nog... Nou, uh... weet je waarom? Nou, het is vakantie ja. bijna hè. En dat stond ook in de krant Het Nieuwsblad. Ja, het Nieuwsblad. Weer het Nieuwsblad. Eens een keer, Weer eens een keer. En daar wou ik nog even reclame voor maken... voor het museum, PIEU, of museum... in de Dorpstraat Riel. Hè, in oh ja, ja. En daar uh, kan je dus naartoe... om allerlei, de kleine geschiedenis van hier en de omstreken... en allemaal te doen. Maar zij doen ook workshops en puzzelspeurtochten en zo. En dat kan je dus van tevoren bespreken. Dus misschien is dat wel heel leuk voor mensen met kinderen of om dat te doen. Uh -huh. Om daar eens een puzzeltocht te doen of een workshop bij te wonen. Het is iedere zaterdag en zondag open van 12 tot 4. Maar je kunt ook een afspraak maken voor zo'n workshop of zoiets. Ja, nee, leuk. Ja, dat is leuk. Ja. Ik vind het... Wel, ben je er wel eens geweest? Nee, ik ben er nooit geweest. Ik heb ook nog nooit van gehoord. Nee. Nee, nee, maar het is wel ja. grappig, hoor. Het mm -hmm. is in Rio en... Uh... Ja, ze hebben het heel leuk ingericht, vind ik. Mm -hmm. Met allerlei ja, spulletjes zo vanuit de keukenkast en foto's. En nou ja, noem het allemaal maar op. Maar je gaat daar met je kinderen naartoe? Dat kan, andere. of je kan ook zelf gaan. Ik vond het ook leuk om het te zien. Oh, ja, ja. Maar je kunt daar dus ook uh, die exposities en die workshops uh, doen als je dat zou willen. Dus mm. ik vind het wel, ik vond het heel gezellig. Nee, ja. Je kunt er ook een kopje thee drinken in een hoekje. Mm. Het is gewoon een gezellig museumpje. Ja, is grappig. Ja. Ja. En die twee mensen, die hebben dat helemaal met hun spulletjes allemaal ingericht. En met name een dochter van Passier. Dat was, weet jij niet, jij misschien. Dat was vroeger een bekende muziekhandel in Tilburg. En die dochter, die heeft heel veel van die instrumenten. Is er ook een hoop kwijtgeraakt, maar dat doet er nou niet toe. Maar die hebben dat... Uh, ja, met groot genoegen gedaan. Ja, ja. ja. Dus nou, leuk omheen te gaan. Ik wilde nog eventjes de uh, aandacht vestigen op Nicolaas Matsier. Ja. Lof der stenen, beschouwingen over gebouwd Nederland. Dat uh, gaat komende week verschijnen. We hebben het er ook in het vorige uur over gehad. Ja. Bij, bij uh, Therese met de tuinen. Uh, daarin uh, beschrijft uh, Matsier uh, dat hij een tweede huisje in Friesland bewoont. En hoe hij uh, dat allemaal doet. Ik wil het van lot van die voorbeschouwing lezen, dat schrijft hij zelf, de stad is voor mij een noodzakelijke behoefte, het land een luxe. Als er een plaats is waarvan ik denk veel zo niet alles te begrijpen, dan is het de stad. Wat een bioloog weet van de natuur, dat weet ik, met enige overdrijving van de architectuur. Wat een landbouwhistoricus weet van verkaveling en, rond, en grondgebruik, dat weet ik van de platte grond van de stad. Ik ben een wandelaar en een fietser en ik kijk mijn ogen uit. Natuur, dat is voor mij, als ik heel eerlijk ben, een kwestie van vakantie. En dus, waar het om ons eigen land gaat, ook van onze bescheiden reservaten, van ons hoogstkundmatig natuurbehoud en van onze zogenoemde natuurmonumenten, tot in de naam toe een verbluffend oxymoron en de meeste Nederlandse paradox van alle die op dit gebied denkbaar zijn. Natuurmonumenten, dus een, een, een grotere paradox is er niet, zegt hij. Uh, dit lijkt mij ook een interessant boek van Nicolaas Matsier. Uh, dat zou ik ook nog wel eens uh, willen lezen. Dus dat heet Lof der Stenen, beschouwingen over gebouwd Nederland. Ja, intussen klinkt al zachtjes het, uh, slot, uh, de slot-tune. We zijn door het uur heen. Met dank aan uh, Maritia, Els, uh, Katja, Chris. Met veel dank aan Tim Betting, die onze technicus was deze avond. Dit was het uur, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.